Jobboot met het NOS-journaal. Menselijk weefsel dat donderdag in NOS. Dat is gebleken uit DNA-onderzoek. Dat is uitgevoerd in een forensisch laboratorium in Panama-stad. Over Chris Kremers, de andere vermiste vrouw, is er nog geen uitsluitsel. Het DNA-onderzoek op het botmateriaal van haar is nog niet gereed. De uitslag hiervan wordt morgen verwacht. Het DNA is vergeleken met dat van familieleden in Nederland. De families zijn ingericht over de uitslag van het DNA-onderzoek. De Verenigde Staten hebben Egypte militaire steun gegeven ter waarde van ruim 420 miljoen euro. De steun was bevroren sinds de val van president Morsi vorig jaar. De VS heeft het nieuws bekendgemaakt op de dag dat minister Kerry een bezoek bracht aan Egypte. Kerry sprak er met de nieuwe president Sisi, die twee weken geleden is beëdigd. Het snelle bezoek aan Sisi laat zien dat de VS Egypte blijft zien als een strategische bondgenoot in het Midden-Oosten. Op Ter Schelling is het Oerol Festival vandaag afgesloten. De organisatie spreekt van een succes. De 33ste editie van Oerol heeft tussen de 50 en 55.000 bezoekers getrokken. Op meer dan 40 locaties waren er dit jaar theater, dans en muziekvoorstellingen... of was beeldende kunst te zien. 21 voorstellingen beleefden op Oerol hun première. Er werden in 10 dagen tijd ruim 130.000 kaartjes voor de voorstellingen verkocht. Dat is net zoveel als in voorgaande jaren. Oranjefans in Sao Paulo krijgen toch een verzamelplaats voor het begin van de wedstrijd tegen Chili morgen. Eerder had de stad de Nederlandse fans verboden feest te vieren op het Oranjeplein buiten het stadion. De gemeente was bang dat er meer mensen zouden komen dan de 1800 die het plein maximaal aankan. Dan zou er een onveilige situatie ontstaan. De KNVB heeft nu in overleg met de FIFA een alternatief gevonden. Binnen de stadionpoorten in Sao Paulo komt nu een verzamelplaats voor de Oranje Fans. Mogelijk met muziek en een DJ. Het weer vannacht plaatselijk kans op een mistbank. Het koelt af naar 10 graden. Morgen geregeld zon en droog. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het ook. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ik ben nog bij de bestuur geweest. Van, nou, wat heb jij meegekregen waar je ons mee kan dienen? Zo vanuit je opleidingsjaren. En preken. Op een gegeven moment was het ook van... Nou, zondag mag jij preken. En daar waren ze aardig uh, blij mee. Dus toen vroeg ze of ik dat nog een keer wilde doen voordat ik wegging. Dan bent ze gewoon maar een maand. En toen kregen we ook leiding van de dienst. En mochten we ook hun bedienen...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 De website van Opendoors Nederland is www.opendoors.nl. Nu volgt het verhaal van Russia, een geheime gelovige uit Shatsikistan...